vanmiddag niet warmer dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Want al die pakjes die overal liggen, die zijn allemaal geconserveerd. Ja. Die gaan eens naar Marokko en dan komen ze terug en klaar. Nou, je hebt een goede pelmachine nu in de Muiden. Oké. Die ze direct gepeld en geconserveerd, zeg maar. Maar jij wil ze op een hebben. Op een weekbel die... Wij willen echte. Ja, Zo meteen uit de zee meteen. Juist. Die smaken ook lekker. die de gepelde ganalen gaan naar de keuken. En er worden gelijk hapjes van gemaakt. Dus als je nou allemaal komt...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 En vijf, vijf euro is niet te veel. Nou, nee, nee, nee. Dat is, nee, nee. Dat is mooi. Dat is maar zeker niet als je daar gezellig gaat zitten. En er worden ook nog mooie... Uh, er worden ganaal, hele mooie halkes, hapjes uh, van daar daar ja. staat de keuken van Talassa, garant. voor dat is, uh, ah. ja, dat is zeker weten. En is er nog leuke muziek uh, aanwezig? Er is ook leuke muziek. Er is ja. een Chanticore uh, uit uh, Beverwijk. Uit Beverwijk? ja Hoe, heet Hoe ze het, dat weet ik niet. Dat ben ik vergeten. Hoe ze het, ben ik vergeten. Nou, <laughs> is het wel zo. En ze zullen dat lied zeker zingen. <laughs> ja, ja, ja. ja nou ja, het, het, het... En een draaiorgel, is dat er ook? of is dat Nee, dan, dat, dat is alleen hebben met we dit jaar niet. We he? hebben iets anders. We hebben een, een, een, een, ons eigen DJ, Wim Wendel, oh, okay. Die verzorgt ja. uh, de aangepaste muziek. Ja, ook altijd garant voor leuke muziek. Win. Altijd garant voor ja, nee. goede leuk. muziek. Ja. Goedemorgen, Willem. Ja. ja, nou, hij zal ongetwijfeld luisteren. Hij is ook een van de, van de aanhangers van Goedemorgen Zandvoort. Um, Chanticor is ook altijd leuk, maar neem wel veel ruimte in. Daar zetten ze ook in de hoek. <laughs>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 En je mag tien minuten pellen. Ja, je mag tien minuten pellen. Nou, dat is een zesde, zou maar zeggen, als je ja. een hele goede peller hebt. ja, nou, dat is toch bij elkaar wel, uh, wel een aantal kilo's die je moet ja. doen. Dus uh, het wordt toch de het, uh, het wedstrijd in plaats van het waardpak. Ja. Ja. Ja. ja, het zit er wel in. En uh, de, ze heeft uh, hier twee maal gewonnen, Willem-Nelsman. Ja. En die uh, is, doet dit jaar niet mee. Maar dus... mag, je, mag je wel weer terugkomen als je twee Ja, keer kan, als, je mee er, geweest? als ze vijf keer die beker wipt, want ze is één keer gestoord. Dus het is ja. drie keer, we hebben een grote wisselbeker. Ja.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 Die komen met de bus. Dus maar dat Urk, is wel leuk. dat is toch wel een... Maar Urk plaatsen. verwacht ik wel wat van, ja. Ja, ja. ja. ja die urgen, vissen heel veel, die kotters zie je heel veel ook uit... Ja, ja, de en de, en uh, de, de strandgemeentes, de VVV hebben we allemaal benaderd. Dus ik ja. weet niet ja. of het aan wat uit Katwijk en Noordwijk en dat soort ja. toestanden is. Ah, die hebben nog een hele week uh, tijd om zich ja. uh, voor te bereiden Ja, in te ik leven. heb gehoord dat het zweet op de voorhoofden staat van het oefenen. Maar ja, ook ja. die ja. hebben een probleem dat de genalen ver ja. weg zitten natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is waar. Heren, uh, wij zien uit naar volgende uh, week met uh, uh, Zandvoorts Open Kampioenschappen pellen. Wij hopen dat jullie uh, deelnemers naar de 60 gaat. Ja. Zoiets van Hoort zegt het Voort. Je kan je nog aanmelden bij uh, deganaal.com... of bij uh, Bram in Talassa zelf. Ja. Juist. Heren, dankjewel. Dank je. Jullie bedankt. Over <hums> ons jaar... We kijken naar elkaar...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 Ja, het muziekje heet Oktober en het is ook Oktober. Ja, het is het Kijk ook, ja. naar buiten en het is uh, het, uh, het zoveelste laatste zonnige weekend. Voor mij mag we nog even doorgaan. Wat ja, um, zeg je? Ja, ik zeg heerlijk. Ja. Heerlijk zegt Sannekol. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Jij bent het derde bijzondere raadslid van Social Zandvoort, heb ik begrepen. Het tweede. Het tweede. Houdt Henk ermee op dan? Nee hoor.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 Qua oppervlakte zijn wij maar heel klein. Maar ja, er, zijn, er zijn natuurlijk een aantal gemeentes die hebben een eigen naam, maar die vallen onder een ja, grotere, grotere ja. groep. En dat ja. heeft wordt. Dus dat nu aansluiting zoek ja. bij, bij Harlem. Ja, daar wordt driftig over gediscussieerd. Maar... Nou ja, ik denk dat we heel erg goed moeten oppassen, uh, inderdaad, voor onze eigen identiteit. En dat we daar niet te veel aan toe uh, moeten hmm. geven.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 Dus het is ook nog een beetje partijgevoelig? Tuurlijk. Nee. Tuurlijk. kijk Als jij als partij zijn uh, met drie of vier raadsleden zit, ja, dan, heb je, nee. dan heb je ons ook niet nodig. Nee. Nee. Dus vandaar dat het, uh, het is een beetje afhankelijk is van uh, de situatie.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 Dus het is partij afhankelijk. Niet, nee, toefen, nee, het hoeft maar. niet. Nee, nee. Het ging mij er even om dat de een dat wel uh, nou, graag ja, wil. Voor en voor ons is het gewoon een uitkomst. Ja, nee. Dat bedoel ik, als je ja, alleen zit. Is het ja, uitkomst. hartstikke. Ja. Zit je met z'n vier, en hoef niet zo nodig? Nee, dat denk dan ik. Dan kan je de niet, taak al nee. verdelen natuurlijk. Ik geloof dat hij wat wil zeggen. Oh, ja. oh. Nou. hij kan ja, Henk <laughs> staat stiekem mee te ik luisteren. Krijg, ik krijg bijna een klap voor mijn hand. Nou, laat dat niet gebeuren. Zorg is een heel groot pakket.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 ik ben 2 oktober ook wezen kijken. Hoe vind je dat, die omgang met elkaar? Want je gaat er nu in meespelen. Ja, verschrikkelijk. Dat heb ik al meerdere keren aangegeven. Um, ik uh, heb een dochter van 11. Ze staat hij. Ja, net 11. Net <lacht> Hoi. <lacht> en um, als die op die manier tegen mij zou praten, zou ik hele erg ruzie met haar hebben.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 dream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 De, uh, de discotheek. Dat is ongeveer de vijfde eigenaar die, uh, die verwisselt. Ik neem aan, of dat wil ik graag horen. De sluiting van de jeugdonk is tijdelijk, omdat er een nieuw eigenaar in zit. Ja, dat klopt. Uh, er eerst heette het Club SOHO en nu heet het uh, Club Stijl. Ja. <coughs> Sorry, goed Verkoudheid heers, die zouden mensen verkoudheid. Mensen. En um, nou, dan, dan, dan, wij huren het van, uh, van degene voor wie dat band dan weer is. En uh, nou, ik zal het vertellen wat het gegaan is. Ik werd uh, op uh, woensdag om vijf uur uh, werd ik aangesproken... dat er werd verteld door de, de, de uitbaters van Club Stijl... die hadden naar uh, Floortje Vallen gebeld... dat het jeugdhok niet open kon gaan... Op, vanwege het feit dat ze geen vergunning hadden. En ik, ik wist wel dat er wel wat speelde... maar dat werd dan om vijf uur verteld. Dus toen heb ik nog geregeld dat die avond het alsnog open ging... Mm -hmm.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 En uh, ja, dan hopen we het zo snel mogelijk weer uh, in de lucht te krijgen. Want we hebben juist een heel goede gevoel erbij. En ja, we moeten ja, dat het voortzetten. Dat, ja. dat is ook dus ja, een dom voor de, ook de jeugd. Ook. Ja, ja, maar ja. zij ja. hebben um, jaren gevochten om een eigen jeugd. Ja. Dat is er nu. En helaas uh, ligt dat even stil. En eigenlijk, als, ik, als ik schuld ik... is het. Ja, ja. ja. ja. ja. dat is eigenlijk ja. buiten de schuld van, van de gemeente. Want wij werden gekomen, want het stond in de stand. Wisten jullie niet van die overname dan? Ja, we wisten wel van die overname. Maar dan ga je ervan uit dat dat geregeld wordt. als je met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 Is het eigenlijk ja. wel een gezonde ja. situatie? En, en, en, en zitten er niet allerlei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 Volgens Harper zal de komende dagen duidelijk worden of de man die een militair doodschoot alleen werkte. Het zou gaan om Michael Zehaf bibo een 32-jarige Canadees. Volgens lokale media was hij een geradicaliseerde moslim die in de gaten werd gehouden door de inlichtingendiensten. In Canada was het dreigingsniveau deze week al verhoogd omdat maandag een geradicaliseerde moslim inreed op twee militairen. Een van die militairen overleefde die aanslag niet. In Washington is een man over een hek van het Witte Huis gesprongen. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst werd hij al snel met behulp van honden overmeesterd. De man is gearresteerd. Het incident komt een maand na een soortgelijke actie van een oorlogsveteraan. Die drong zelfs het Witte Huis binnen. De chef van de Veiligheidsdienst moest vanwege dat incident opstappen. Op de A12 is een wegwerker om het leven gekomen. Een vrachtwagenchauffeur reed in op een wegafzetting. Het slachtoffer raakte bekneld tussen een aanhangwagen met een waarschuwingspel erop... en een andere auto van Rijkswaterstaat. Een inzittende van de auto raakte gewond, net als de bestuurder van de vrachtwagen. De A12 richting Den Haag is bij Woerden afgesloten. De gemeente Achter Karspelen en voetbalvereniging SC Twijzel worden niet vervolgd voor het instorten van een dugout. Bij het ongeluk in mei in Twijzel kwam een meisje van tien om het leven en raakten vijf kinderen gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs voor schuld. De Utrechtse politie heeft met man en macht gezocht naar een vijfjarig jongetje dat was verdwenen in koten. Er werd gevreesd dat hem iets was overkomen, maar na uren zoeken vond de politie hem in een schuur bij zijn ouderlijk huis. Volgens de politie was hij in slaap gevallen. Nog het weer, af en toe modregen, de zon breekt slechts nu.